De krochten. een zoektocht naar de wortels van de ledenvolk. Welkom bij het tweede uur van ons interview met Joost Zwarte. We beginnen dit uur met een reeds door Joost genoemd nummer. Bad Dreams van Arling, Cameron en Joost Zwarte. When you wake up in the middle of the night, your heart is pounding. You look around and you don't know where you are. I'm sure you do. Everybody sometimes has a bad dream. hoes ook belangrijk voor je? Um, het is wel eens voorgekomen dat, dus, dat ik een LP kocht omdat ik de hoes mooi vond. Eigenlijk niet. Eigenlijk is de muziek is essentieel. Ik vind het wel fijn als er een aardige hoes omheen zit. Maar dat hoeft niet per se. Ik heb hier geen hoes aan de muur hangen bijvoorbeeld. Wat je toch wel bij, bij muziekliefhebbers af en toe ziet. Ja. Maar dat, dat ja. denk ik dat is ook voornamelijk omdat zo'n hoes dat associeer je dan met die muziek. Dan hoef je de plaat ja. niet eens op te zetten. Dan hoor je hem al als je die hoes ziet. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat heb ik ook als ik even tussendoor mag. Ik, ik probeer nu iets met Abby uh, hoest te doen. Ja. Maar eigenlijk is het een hele trieste foto. Ja. En loopt daar een beetje een sigaret in zijn hand op zijn blote voeten. Ja. Die, die John die loopt ook voorover een beetje alsof ze heel snel... Ja, die foto moest... Snel. Ja, inderdaad. Ja. Het is zo iconisch geworden. Ja. Daar is ja. helemaal niks van inderdaad. Ja. Ja. Ja. Als je ja. daarover nadenkt, denk je, nou, trieste ja. foto. Zonder die muziek was het waarschijnlijk nooit zo'n iconische nee, hoes geworden, lijkt me. Nee, ja. Ja. Ja. Ja. ja. we gaan inzicht... toch over hebben, ja. uh, misschien kunnen we het overstapje maken naar de iconische hoezen. En wat jij, met jouw kennis en, en, en inzicht en voorkeur, uh, oh, ja. uh, de mooiste oh. hoezen vindt die, die er gemaakt zijn. Ik wil al een je, ik voorzetje vind, doen. Ja, doe Zelf het heb een voorzetje. Uh, uh, ja, ik vind uh, zeg maar de originele autobaan van Kraftwerk. Ja. Met die tekening van Emil Schulz Met die Mercedes erop. Ja. Uh, dat vind ik een, een, een, een tijdsbeeld. Mm -hmm. En ook omdat de muziek mij uh, ja. ons, uh, aanspreekt. Ja. Ja. En hetzelfde heb ik ook met, uh, met uh, Unknown Pleasures. Van, van Joy Division. Die, die zwarte hoes met die... Die rimpellijntjes, uh, dat soort gebergte, ja. Ja, geeft ook weer een tijdsbeeld en gecombineerd met de muziek. Ja. Uh, Vind uh, je zegt, dat dan belangrijk? Of? Nou, nee, maar dat heb je er gewoon bij. Uh, ja. je, je bent uh, in een bepaalde periode van je leven, uh, ja, vatbaar de... voor die muziek ja. en die komt heel erg binnen ja. Ja. en later zwakt dat wat af. Ja. Maar, ja, als je die hoest dan weer ziet. Ja. Denk je, ja. Ja. Maar eigenlijk bedoel ik dan de zijn... herinneringen die je krijgt als je die hoest ja. ziet. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar ook nou, omdat het... ze de, de jaren doorstaan en dat ze uh, uh, grafisch en qua beeld zo sterk blijven ja. dat ze nog okay. steeds die boodschap ja. uitzenden. Ja. Ja. En als ik ook jongere mensen spreek uh, dan, dan ik zelf, uh, die vinden dat ook nog mooi. Ja, ja, ja. oké. Okay. Ja. Nou, er is, er is een, een hoest die. Um, die ik altijd wel goed vond... is van de Velvet Underground. Het was ja. met de banaan ja, erop. Van, ja. van Andy Warhol. Die vond, ja. ik, vond ik een hartstikke fijne hoes. En daar was... Oh, hè? Waarom? Uh, lekker street. Geen, uh, geen poespas Het was gewoon een wit vel plak met een banaan erop. Ja, en ik ja. vond dat... <laughs> ik vond dat een soort brutaalheid uh, uitstralen. Ja. Bovendien hield ik van de Velvet Underground. Ik vond het een ontzettend ja. leuk groep. Oh, ja. Ja. En uh, wat ik ook goed vond... dat was van Ray Cooder dat was een met een Mexicaanse tekening erop. Van een figuur met een, met een doodshoofd. Je hebt het Nee, dat is een veel recentere. Ah, okay. Dit is een veel oudere uit de jaren zeventig. En uh, ik, ik had al een fascinatie, omdat ik natuurlijk in tekenen voortdurend op zoek was ook naar interessante tekenaars. Ja. Op een zeker moment kwam ik in Mexico. Het, ik, ik bedoel, ik kwam er niet letterlijk, maar. Uh, in mijn zoektocht uh, kwam Mexico voorbij met uh, Posada, dat is de tegenaar die de dag van de doden prachtig heeft uh, in allerlei houtsneden heeft, uh, uitgewerkt. Dus toen ik daar een boek van kon krijgen, was ik helemaal in de ban en dan zie je dat, dat uh, uh, Ry Cooder de Tex-Mex-muziek heeft om omarmd en dan kom je weer zo'n schedel tegen. Dus ja. daar, ik voelde daar meteen wel een hele grote band mee. Ja. Ja. Ik heb hem ook gezien met die, uh, die Tex-Mex-groep uh, waar hij toen mee, uh, mee optrad. Hij trad toen op in, de, in het concertgebouw in Amsterdam en daar was ook Flaco Jiménez ja. op zijn uh, accordeonnetje erbij. Ja. Oké, okay, Rijnkoeren is dus een iconische moes ja, voor je. Ja. Uh, Velvet Underground. Ja. Zijn er nog meer die je zo te binnen schieten? Ik denk van de, van de Talking Heads, um, heet het Remain in Light. Ja? Ik denk het wel, met, met een, van, een van de allereerste uh, digitale uh, foto's uh, erop van de muzikanten. Ik was een groot fan van, de, van die groep. Ja. Zij legt ook de <laughs> verbinding <laughs> naar, naar Afrikaanse muziek natuurlijk. Ja, ja zeker. Vanuit hun muziek, ja. het was toen nieuw. Ja, ja zeker. zeker. Als, je, als je denkt, die Afrikaanse muziek, bij tegenwoordige groepen, dan, waar ik ook een hele grote fan van ben, is de Dirty Projectors uit Amerika. En daar zie je ook dat de Afrikaanse invloed heel sterk uh, is. The sky has darkened earth turned to hell. Some said a light god shined where darkness dwelt. So I won't cry or collapse overwhelmed. Time like a song just might rhyme with itself. I don't know how I'm gonna be a Man. I don't know how I'm gonna reach the promised land. I don't know how I'm gonna get you to take my hand, but I'm gonna try. Who's straw from the fist that's clasped? Who pulls the new rope through the loopholes of the past? Better hurry up for the first shall be the last. Better sound the trumpet. Muziek, ja. zeg maar, transformeren naar beeld. Ja. Maar andersom gebeurt het ook. Beeld naar muziek. Ik weet niet of je ooit gehoord hebt van La Grande Parade. Dat was de, de, de, de afscheidstentoonstelling van het ja. Stedelijk Museum van ja. Edi de Wilde. Ja. En daar is toen een plaat van gemaakt. Met elf werken. Ja. Waarop verschillende muzikanten... Uh, geïnspireerd op die geïnspireerd werken. Geïnspireerd op die werken een nummer hebben gemaakt. Ja. En... Uh, ik vond het een ontzettend mooi initiatief. Het is een ontzettend mooi vormgegeven plaat. Ja. En de muziek is ook prachtig. Ja. Uh, spelen uh, Joop Brunier en, en Sam, Tom America. Van ja, Sam die Lee is America. erg goed. Tom ja, America ja, vond ja, fantastisch. Ja. Ja. Zou je iets dergelijks ja. voor nou ja, jouw dat... werk ook willen? Dus dat je een aantal iconische platen die je hebt gemaakt. Ja, dat is eigenlijk dat al, die... gebeurd. Dat is dat is, al gebeurd. Dat is precies wat er gebeurd is met Jopo in Mono. En Velozki, oh. uh, uh, ik, ik hield erg van de muziek. Ik vond het heel speels en goed in elkaar zitten allemaal. En op een zeker moment is er een orkest gevormd in Nederland. En het heette de Magnificent Seven. En daar zat, uh, Henny Vrienden zat erin. Uh, Pijnenburg, drummer, geloof mm -hmm. ik. Jan Pijnenburg. Jan Pijnenburg zat erin. Joost Belenfante zat erin, multi-instrumentalist. En Velozki zat erin. En Jacob Klaassen, heb ik niet vergeten. Want die speelde in de houseband vroeger. Okay. En uh, die Magnificent Seven... die hadden zich toegelegd op... filmmuziek, amusementsmuziek... Leroy Anderson, de typewriter... onder andere. En uh, muziek van Michel Legrand... uit, ja. uh, uit, uit een van zijn films. Ja. Ja. En... Uh, mijn uitgever... Jaco Groot, uitgever in de harmonie... die wist, die kende... mijn muzikale voorkeur... en die van mijn vrouw. en die, die zei, dit is een nieuwe band... dit is wat ze gaan doen... Uh, zal ik voor jullie ook kaartjes kopen? Dat is goed. Oh, okay. En hij had ook kaartjes gekocht voor Glenn Baxter en zijn vrouw. Die waren overgekomen uit Londen om dit mee te maken. Glenn Baxter is ook een tekenaar. Ja, dat is een tekenaar. Okay, bekende tekenaar. Ja, ja. ja, en zo op een avond zaten we met z'n zessen in Paradiso... naar het aftrapconcert van de Magnificent Seven te luisteren. Later heeft Glenn Baxter de eerste uh, LP-hoes van de Magnificent Seven getekend... en ik heb het affiche van hun tournee getekend... Hey. En toen hielden ze, na een paar jaar hielden ze ermee op. En eh, toen zag ik een interview op de televisie met Velofsky. En eh, toen ging het over de Magnificent Seven. En toen was ze eigenlijk vrij treurig dat dat was afgelopen. Ja. En toen werd er gevraagd, wat zijn je toekomstplannen? Zegt ze, ja, ik weet het nog niet. En toen dacht ik, dit, dit is mijn kans. Ik schrijf er een brief en ik stel voor om samen een muzikaal project te doen. En toen hebben we het volgende bedacht... Zij hield erg van mijn tekeningen. Ze heeft op basis van mijn stripfiguren. Heeft ze liedjes gemaakt? Een stuk of twaalf bij elkaar. Ik heb die weer geïllustreerd. Ja. En de vormgeving ervoor gedaan. En dat werd Jopo in Mono. En Jopo in Mono heeft ook nog een, een aardig vervolg gekregen. Uh, een jaar nadat we uitkwamen, dat was in 1992. Was er een stripliefhebber in de televisiestudio in Parijs. Waar een nieuw kookprogramma werd opgenomen door Jean-Pierre Koff. Dat is een belangrijke gastronoom. Ja. En die had een programma C2Koff. En die zou drie dagen per week uh, op de zender komen. Op de nationale zender. En die hoorde een liedje. Dat heet Appellation Controler. Ja. En dat liedje, dat had ik bedacht in die, in die zin. Ik had het thema bedacht en de titel. En Vee zei, ik vind het zo leuk, ik wil, daar, ik wil dat afmaken als een complete song. Dat heeft ze gedaan. En toen zei ze, ja, eigenlijk ben jij nu ook componist. Dus vanwege het thema en de titel. Uh, uh, je moet je inschrijven bij de Buma Stemra. <laughs> ja. En dat bleek later bleek dat heel nuttig te zijn. Ja. Want toen dat in een nieuw arrangement van Vee op de, op de zender kwam ja. in Frankrijk. Toen kwam er ineens toch een betaling vanuit Frankrijk voor het zo regelmatig oh. spelen van die compositie. Dus een project wat, waar ja. we, in, een vriendenproject waar we zeg maar zonder budget ingestapt waren, werd uiteindelijk toch nog gehad een financieel gunstig staartje. Ja. Maar dat, dat, is, een, dat ja. is echt een, een droomproject. En we hebben besloten om daar een nieuwe zwaai aan te geven. V heeft allemaal liedjes die nog niet zijn uitgebracht... En die mooie aansluiten bij het oeuvre van uh, Jopo in Mono. Die heeft ze ingeleverd. En we gaan nu op vinyl uitkomen. En ik heb die liedjes allemaal al geïllustreerd. En uh, binnenkort gaan we met de vormgeving beginnen. En ik heb, daar ligt de tekening. De tekening voor de omslag van de hoes. En dan gaat hij ook niet Jopo in Mono. Maar Jopo in Mono XL heten. Extra Large. En hier zie je hoe Jopo wegdroomt bij muziek. En dat... Uh, de muzikanten in de vorm van instrumenten uh, zijn kamer binnenkomen lopen. Ja. Doordat je je werk hebt in uh, de vormgeving van platen en, en de samenwerkingen, uh, werd je ook gevraagd voor andere zaken om uh, te tekenen. Uh, ik denk aan uh, de affiches voor uh, bevrijdingspop. Ja. Ja. Uh, ook een typisch iets hier voor de regio natuurlijk uh, gestart. Uh, en ik herinner me nog het affiche voor Bevrijdingspop... dat Jopo op zo'n wereldbol uh, staat. Ja, ja. En, uh, ja. Maar misschien kun je ook uh, vertellen hoe die samenwerking ooit tot stand gekomen is... en of je daarna ook nog iets hebt meegekregen van, uh, van Bevrijdingspop. Nou ja, ik vond Bevrijdingspop een heel belangrijk uh, festival... Het was een gratis festival. Dus mensen konden ja, ook met muziek kennismaken waar ze normaal gesproken misschien geen kaartje voor kochten. Nee. Maar dan ging het om het feest gebeuren op die vrije dag. Um, ik vond de aanleiding om bevrijding te vieren vond ik een heel goed idee. En uh, toen zij dus meerdere genres muziek presenteerden op zo'n festival. En dus ook de wereldmuziek die daar binnenkwam zeilen. daar komt dan de tekening van Jopo met die wereldbol uh, komt erbij. En er, was ook, er ja. werden altijd wel. Uh, maatschappelijke thema's uh, geplakt op zo'n festival. Dus ook de, de verscheidenheid van de Nederlandse bevolking... dat, uh, dat wel werd daar ook uitgedragen. En dat uh, vond ik een heel goed plan. Ja. Dus ik ja. heb daar heel graag uh, aan meegewerkt altijd. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. ja. En daarnaast... Uh Maakt hier de affiches voor Thorhout-Werchter. Het ja. festival, wat tegenwoordig ja. uh, het, het Werchterfestival is. Rock Werchter, is, Rock, ja. Rock Werchter, want ja. Thorhout is, is afgevallen. Ja. Ik neem aan dat dat destijds via het blad Humo... Zo is uh, precies. Ja, ja, ja Humo, dat, uh, uh, je had in, in Vlaanderen eigenlijk traditioneel een aantal kranten die gelieerd waren aan een aantal politieke stromingen. Dus je had een duidelijke katholieke krant... en je had een socialistische krant. En die waren allemaal redelijk streng in de leer... en ook wel enigszins conservatief. En uh, Humo, dat was, een, uh, dat was een tijdschrift, een radio- en televisieblad. Ja. Zoiets als de VPRO-gids. Ja, ja. En uh, er was toen een jonge, een jonge DJ een keer geweest... die nieuwe muziek had gedraaid op de radio... waar bijna... Iedereen van de jeugd luisterde daarnaar. Die had zo'n impact. Dat was Guy Mortier. En toen de uitgeverij Dupuis voor het blad... een vernieuwend redacteur zocht... zei ze is gaan praten met Guy Mortier. En die heeft het ja. met open armen aangenomen. En ik weet niet precies de aantallen... maar ik geloof dat het blad... Uh, uh, toen hij aantrad iets van 70.000 lezers had. En toen hij vertrok had het er iets van 360.000. Dus hij had vreselijk veel... Mensen meegekregen in die stroom, en het is ook zo dat hij juist weer jonge medewerkers zocht: jonge tekenaars, jonge schrijvers, jonge journalisten. En die kregen dan lessen in vrijheid, zal ik het maar zeggen. Die mochten heel veel doen daar. En uiteindelijk, zo'n krant als De Morgen, wat echt een eigen tijdse goede krant is geworden ja. in, in België. Die er zijn mensen die voor humo bij humo het vak hebben geleerd, en die zijn dan bij De Morgen terecht gekomen. Ja. Uiteindelijk, dus er is veel. Veel veranderd door Humo. Het is een ongelooflijk belangrijk blad voor de emancipatie van, uh, van Vlaanderen. En Guy Mortier, die had als eerste aangezocht als tekenaar uh, Evermeulen. En uh, ik heb Evermeulen leren kennen uh, vanuit de stripwereld. En op een zeker moment heeft Evermeulen mij dan voorgesteld aan Guy Mortier. En daar is eigenlijk een hele lange werkrelatie uit voortgekomen. Ook een van de redenen dat uh, toen ik scheide van mijn eerste vrouw en ik dacht ik moet wat afstand nemen. Weet je wat, ik ga even in Brussel hangen. En daar kon ik bij mijn vrienden van Humo kon ik goed terecht en uh, daar heb ik anderhalf jaar toen gewoond. Maar je hebt ook in Humo getekend dus? Heel veel. Heel veel. Ja, heel ja. veel illustraties gemaakt. Ja, mijn ja, vader had Humo altijd. Ja. Het was, het was een interessant blad, omdat het niet alleen de radio- en televisieprogramma's presenteerde, maar ook interviews, uh, politieke artikelen, culturele oh, okay. artikelen. Het yeah. was eigenlijk een heel breed... Uh, en ze hadden achterin de TTT-pagina's, waarin de muziek werd gerecenseerd. Dus op het gebied van oh. popmuziek waren zij uh, de top. Yeah. Dus wat in Nederland in vinyl en oor gebeurde, dat oh. gebeurde in Vlaanderen in de humo oh. Dus zij is... maakten de lijstjes. Uh, ze gaven ook uh, platen uit ja. uh, met uh, de jaarlijst, oh, gebaseerd ja? op de jaarlijstjes. Ja. Ja. Je hebt een mooie plaat gemaakt voor de Poppelwoord. Uh, ja, ooit, uh, ja. Zeker, zeker. Ik zag ze eigenlijk alleen maar als radio TV-gids. Ik ja, weet niet. Nee, maar, het is ja. veel uitgebreider. Ja. Ja, maar ze, <laughs> zij hadden ook in hun gids dat ze uh, ook over de Nederlandse zenders. Uh, ja, okay, gaven ze informatie, er, ja. omdat die Vlamingen die waren gewend... om ook naar de Nederlandse radio en televisie ja, denk, te luisteren ja, en te ja, kijken. Ja, denk, ja. Omgedraaid gebeurt dat eigenlijk heel weinig. Maar die Vlamingen die waren, wel, die, die, die, ja, die waren toe aan een soort uh, nieuwe jeugd of zoiets. <laughs> maar het is goed gelukt. Ja, ja. ja, ja, ja. ja er zijn uh, een paar erg mooie werken uit, uh, uit voortgekomen ja, voor ja. Humo... Doe je nu nog iets voor Humo? Op nee, eigenlijk, nee, nee, nee, op een zeker moment dan moet zo'n blad ook verder. Die moet uh, een nieuw gezicht hebben en gaan met andere mensen in de weer. Ik geloof dat, uh, dat Kamagurka nog steeds veel voor Humo werkt. En die hebben natuurlijk, die zijn de, hij is met Herzelen. samen begonnen met de serie Cowboy Henk. Ja. En dat was ook wel geweldig, vond ik hoor. Ja, ja, dat was op de VPRO-televisie volgens mij ook een... Uh, ja. een ja. ja, die hebben daar ook tegenaan. Cowboy Henk. Cowboy dat Henk, dat is ook een strip. Ja, ja het is een fantastische strip. En ja. Kamergeurka en herzelen die deden ook uh, uh, theatertoerneën met z'n yeah? tweeën. Ja, als ja, cabaretiers. En die Henk. hebben hier stillen. ook bij, in de toneelsvuur in Haarlem mm. verschillende malen opgetreden. Ja. ja. Man, weet jij nog wanneer ik voor de eerst een boterham en kaas gegeten heb? Nou, dat is moeilijk te zeggen wanneer je dat precies gegeten hebt, maar ik denk dat je toen uh, een jaar of drie was, toen je bij opa en oma gelogeerd was, uh, toen Carlo geboren is. 是<音楽><音楽> we naar de toneelschuur. In de toneelschuur hebben we natuurlijk wel veel dingen al meegemaakt... van hoe een proces werkt, een ontwerpproces werkt. Het was eigenlijk wel heel bijzonder. Het was de toneelschuur... die hadden vroeger een oude patronaatszaal uh, aan de Smedestraat in Haarlem. Ja. En daar groeide ze uit. Bovendien was er ook allerlei wetgeving... waardoor ze daar niet meer mochten uh, theater maken. Want de zaal lag aan een straatje dan moesten s'avonds als decors moesten worden ingeladen. Moest er een vrachtauto ja. in dat straatje, waardoor er niemand meer door kan. Er waren allemaal van dat soort uh, aanleidingen uh, om te zeggen, we moeten een nieuw theater. Toen ze zich oriënteerden wie dan dat nieuwe ontwerp moest maken, toen kwamen ze Daarachter dat ze eigenlijk daar geen budget voor hadden om zelf het voortouw te nemen. Oh. Toen dachten ze, we moeten iemand hebben... die niet alleen een theater kan bedenken, maar die het ook meteen kan verbeelden. Waardoor de gemeente denkt, jezus, die mensen gaan hard. Het staat er al bijna. We oh. moeten wel op die rij in de nee. wagen springen. Ja, ja. Dat ja. was het, uh, de strategie. We hebben toen een, een contract gesloten... waarin stond dat mijn schetsontwerp leidend was voor het gebouw. Ja. Dat moet het uitgangspunt zijn. Dat was ook waar de gemeente op ingegaan was. Maar ik heb toen wel meteen tegen ze gezegd... alles wat het beter maakt is goed. Want je bent er niet om, nee. om een ei te leggen... je bent er om het beste theater van de wereld te maken. Ja. Dus dan, dan moeten we nee, dat ook nee, doen. Okay, yeah. En zo, zo is dat ja. gedaan. En dat is een heel lang traject geweest. En uh, ik kreeg mijn eerste verzoek in 1995. En in 2003 ging het open. Ja. Voor die lancering had ik vier zeefdrukken gemaakt van vier situaties in het gebouw. Ja. Je zag op een van de zeefdrukken hoe het gebouw er aan de buitenkant uit moest gaan ja. zien. Je zag hoe de foyer eruit zag met de omliggende onderdelen. Je ja. zag een scène in de grote zaal en je zag een scène in het café. Okay. En Dus ik heb, ja. ik heb meteen al die dingen doorontworpen... Zodat, ja. zodat het in de verbeelding van de ja. bestuurders uh, ja. kon gaan ja, dat is spelen. Is belangrijk, ja. Ja. Ja. En dan de plattegronden levert. erbij getekend en een uitleg. Ja. Ja, en heb je nog met je broer daar uh, ook overlegd? Want dat is een uh, regelmatig ja. speler van, uh, ja, van de toneelschuur is, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Rieks maakt voorstellingen. Hij noemt het zelf speelgoedvoorstellingen. Dat, dat, zo kinderachtig is het niet. Hm. Het is wel zo dat, die, dat die het uitgangspunt wat kinderen hebben... dat je iets met elkaar afspreekt. En dat het dan iets anders wordt. Dat als oh. jij bijvoorbeeld... Een, uh, je hebt een stel poppetjes, heb je... Staan. Yeah. En die hebben een huisje nodig. En dan pak je een doos en die zet je op tafel neer. En dan knip je een deur en die zegt dat is een huis. En dan is dat voor iedereen is dat duidelijk dat dat een huis is. En zo kan Ries die kan dus op de, op, uh, op de scène, kan hij iets entameren. En hij spreekt met zijn toeschouwers af van je moet dat zien dat dat een huis is. Of je moet zien dat dat iets anders okay, is. En dan, werkt, ja. en dan geloven ja. de mensen dat. En dan heb je hun fantasie te pakken. Je moet eigenlijk ja. hun, hun verbeelding moet je aanspreken. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En daar is hij heel goed in. En natuurlijk heb ik met Rieks uh, af en toe ook wel gesproken over, uh, over het theater. Maar, maar, maar je hebt natuurlijk uh, uh, uh, ja, vanuit een vastgoed uh, uh, oogpunt kun je het beoordelen. Ja. Je kan het vanuit uh, het beheer kun je het beoordelen. Ja. Maar ja. Ja, ook de bespelers. Natuurlijk. Het zijn natuurlijk. Ja. Dat was van uitermate groot belang. Dat is ook zo. En, en Ries kon me van, van belangrijke inside-informatie voorzien. Maar de toneelstuur zelf had al een draaiboek gemaakt voor het Nieuwe Theater van 120 Bladzijden. Oh, ja. Daar stonden ja. bij wijze van spreken de houtsoorten voor de grote zaal... die op de grond moesten komen. Die stonden al ja. gepreciseerd. Ja. Want dat was waarop gedanst kon worden. Ja, en natuurlijk. er moet ruimte zijn voor dansers om op te komen en af te gaan. Ja. En al die elementen... en ze wilden exact. ook heel duidelijk daglicht in de grote zaal. Want wij zijn geen zombies. Er wordt overdag wordt een, een, een, een, een voorstelling opgezet... Ja. En die technici moet je niet in een, in een donkere kelder duwen. Oh. Die moet je gewoon gunnen yeah. dat ze dat materiaal kunnen neerzetten in een normale omstandigheid. Dus er zitten ook ramen boven. De bruggen zitten ramen. En daar zitten ja. luiken voor. Of de rolluiken. Die ja. kunnen dicht s'avonds als de voorstelling uh, kunstmatig ja. wordt aangelicht. Ja. Maar uh, overdag zijn die open. En dan ja. schijnt er gewoon daglicht in de grote nou, dat zaal. Dat is een ja. fantastisch ja. idee. Ja. Nou, en de, dat, dat was een van de dingen van het toneelschie. Maar er zijn zo vreselijk veel van dat soort ja. eisen en wensen. Ja allemaal opgesteld. Ja. Ik vond het eigenlijk super. Dat was een van de eisen ook om te kijken of we dat theater konden maken met hetzelfde aantal personeelsleden als dat ze hadden in de oude schuur. Oh. Want dat was natuurlijk een politiek belangrijk ding, dat als de politiek voor geld zou zorgen... dat het een eenmalige bijdrage was... aan het realiseren van het gebouw... maar niet dat ze daarna werd meer, aangeklopt van... we hebben nog meer nodig voor de exploitatie. Ja. Ik bedoel, er ja. is uiteindelijk wel meer personeel ingekomen... maar ze zijn ook veel groter geworden in hun programmering. Ze zijn ook veel meer dingen gaan doen. Maar het uitgangspunt is altijd geweest... dat ze met hetzelfde aantal mensen daar konden werken. Dus daar zit ook tussen het café en de foyer... zit een, zit een draaiwand... Klopt, Zodat ja, ja. het, het uh, café kan losgeëxploiteerd worden van het theater. Ah. Mensen kunnen dus niet vanuit het café gaan zwerven in dat gebouw. Want dan heb je personeel voor beheer en dergelijke nodig. Ja, tuurlijk, ja. Maar als die wand dicht is, dan kan het café op zichzelf staan. En meestal was het dan zo als de, theater, de theaters leeg liepen en mensen gingen dan nog naar het café. Op een zeker moment wordt s'avonds die deur dicht gedaan. Dan kan je nog doorgaan in het café. Maar ja. dan kunnen de medewerkers ja. van het theater naar huis. We hebben het gehad over de invloeden, maar ja, uh, uh, een van de grote invloeden is natuurlijk ook Hergé uh, ja. en, en de klare lijn. Ja. En dat is de term die ja. jij hebt geïntroduceerd voor de stijl die, die Hershey eigenlijk ja, heeft geïntroduceerd. Ik weet, ik, weet ik, het, weet, ik weet niet of hij de, de, de, echt de, het origineel is geweest nee, dat, of dat daar al voorlopers waren. Zeker, er was, er was een... Het, het, het komt wel vaker voor dat een, een, een beeld wordt gecreëerd door contourlijnen. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat de lezer dat begrijpt en dat invult met zijn fantasie. Ja, ja. Daar ik, komt het eigenlijk ik op neer. begrijp het nog steeds niet hoor. Nou kijk, je, je maakt een contourlijn. Dus je tekent de buitenkant van iets. Ja. En de lezer begrijpt dat dat een volume moet voorstellen. Dat is toch apart. Want als je nou hier kijkt. Je ziet die volumes van die auto's. Maar dat komt omdat jouw hoofd. Die begrijpt dat tussen die lijntjes dat daar ja. iets moet zitten. Oh, het is een 2D tekening, maar wij zien dat is 3D. Bedoel je dat? Ja. Ja, okay. ja. ja. ja. Nou ja, het is, het is zelfs minder dan 2D. Het is gewoon een lijntje. Kijk, ja. een schilder die probeert weer te geven wat hij met zijn ogen ziet. Ja. Dus die gaat de schaduwkanten en de lichtkanten. Die geeft hij met een andere tint, geeft die dat aan. Oh, en die en probeert dan niet. een volume okay. te suggereren. Dat doet hij op een plat vlak, maar hij suggereert een volume. Door die schaduwen en zo. Ja, ja, ja, en okay. dat doe je met, uh, nee. met deze stijl van tekenen doe je dat niet. Oh, je tekent een ja. contoortje, je tekent de elementen, de essentiële elementen. En de mensen die associëren het yeah. met iets wat ze kennen, vullen dat in met hun fantasie en ineens krijgt het betekenis. Oké, okay. en, en dat doet Hergé ook. Jazeker. Dat is eigenlijk, die is, die is daar eigenlijk een van de grootste mee. Maar hij heeft het ook weer geleerd van een Franse tekenaar, Alain Saint. -Augan. Die was er heel goed in. Maar als je teruggaat naar middeleeuwse miniaturen, dan kom je eigenlijk hetzelfde tegen. De oude Egyptenaren. En, precies, oude Egyptenaren, ja. zo ver mogen we ook wel gaan. Ja. Nee, hoor, het is, het is, er is niks nieuws onder de zon, eigenlijk. Maar het is een, het is een manier van werken die voor mij heel fijn is. Want dat sloot heel erg aan bij mijn belangstelling... voor techniek en voor technische details. Ja, ja. Omdat ja, die ook ja. vaak met lijnen worden aangegeven. En ja. ik, uh, ik kan hier alle details heel precies in kwijt. Ja, ja. En ik vond dat heel fijn om te doen. Maar ik vind jouw figuur ook heel herkenbaar. Ja. En dat komt misschien niet door de stijl dan. Um, dat, dat we, nou ja, nee, dat zit natuurlijk ook wel in de vorm van hun hoofden. Maar ook in de, in de uitdrukking van hun gezichten. Ik probeer meestal de mens weer te geven. De mens is naar mijn idee toch wel... een, een, een beetje een onbeholpen... diersoort. Maar... Wel aardige dieren, maar er gaat ook wel eens wat fout. <laughs> en het leukste is natuurlijk om iets te tekenen... tenminste, dat vind ik heel erg leuk... dat je kan zien, die mens die denkt dat hij het helemaal voor elkaar heeft... maar wij als lezer weten dat het eigenlijk niet zo is. Ja, dan okay. ontstaat er een soort invulling Spang, van door ja. de lezer... en dan, dan wordt de tekening meer een deel van de lezer ook. Dus dat, dat is een dat beetje de techniek ja. die, uh, die okay. je hanteert. Ja. Ja. Maar goed, ik heb het, uh, toen ik begon was ik voornamelijk geïnspireerd door de underground. En het was veel wilder getekend. En dat is wat ik in Aloha en Hitweek zag. En in ID uit Engeland. Ja. En uh, um, Amerikaanse underground comics. En ik vond het geweldig, die vrijheid die ze zich allemaal permitteerden. Ja. ik dacht, dat wil ik ook. En ik verwarde dat een beetje in mijn enthousiasme met een stijl van tekenen. En na een, na een jaar ongeveer, of na anderhalf jaar dacht ik, wat mankeert... waarom vind ik die tekeningen die ik zelf maak... nou niet zo goed als die tekeningen die ik ken uit mijn jeugd? En toen dacht ik, ik moet misschien toch eens proberen... of die, die stijl van tekeningen die ik ken uit mijn jeugd... Ja. Of, ik, of ik daar wat mee kan. Toen ben ik erop gaan oefenen. En toen kreeg je de merkwaardige combinatie... dat ...tekeningen die mensen associëren met jeugdstrips... ...dat die ineens een volwassen inhoud kregen. Want ik had wel maatschappelijke thema's, seks... ...alles kwam voor in die strips. Maar dat, als je dat dan in een zogenaamd kinderachtige strips... ...ineens ziet gebeuren... ...dan is die tegenstelling is, is nog bizar, meer, ja. meer bizar eigenlijk. Okay. Ja. En dat was de aanleiding ja. dat het in Frankrijk... ...meteen eigenlijk vanaf 1974... ...publiceerde ik in Parijs bij Charlie Hebdo. En dat is meteen... Goed opgepikt en <laughs> heeft daar ook school gemaakt. Ja. En ja, ik heb het nooit meer losgelaten. Ja, ja. Je die hebt ook in Charlie Hebdo, ook... niet in Charlie heb, zei, de Hebdo, ja. Ja. Charlie Mansuel. Ja. Ja. Oh, ja, ja, nee, ja. sorry, dat, ja. het, het ja. was Charlie Mansuel. Ja. Dat was een tijd... overigens was daar de hoofdredacteur Georges Wolanski mm -hmm. en die is doodgeschoten met, uh, met de aanslagen oh, ja. een paar jaar geleden. Ja, ja. En wat vind je daar eigenlijk van, van die uh, islamitische uh, grappen en zo? Dat, nou nou ja, dat uh, misschien. Maar het is zo dat, dat uh, Charlie Hebdo heeft een, heeft een rol om alles onderuit te halen. Niets is ja. heilig. Dat is eigenlijk hun, hun motto. Ja. En het is goed dat in een democratie dat, dat er mensen zijn die aankaarten... Ja dat niets heilig is... maar ja. dat je allemaal ook je persoonlijke verantwoordelijkheid hebt. Ja, Zo'n wijsvingertje is het eigenlijk niet. Het is vooral, voornamelijk aangeven van... Uh, denk niet dat je de wijsheid in pacht hebt. En dat vind ik een heel normaal thema eigenlijk. Ja. Dus dat ik zie vind je, je ook die... vaak terug in je werk, volgens mij. Sorry dat ik je onderbreek, maar ja. uh, uh, met name niet zomaar zo. Ja. De tekeningetjes die vroeger in Vrij Nederland verschenen, ja. waarin een bepaalde situatie wordt uitgelicht... en... Ja, in sommige gevallen wordt geridiculiseerd. In sommige ja. gevallen... Uh, in ieder geval zet altijd aan tot denken. Ja. ja. En dat vind ik wel het mooie van jouw tekeningen. Met name die niet zomaar zo. Van ja, het triggert iets bij de mensen om, om over zaken na te denken. Ja. Ja. En ja, de tekeningen in Charlie Hebdo, die zijn soms zo... Recht in je gezicht. Ja, zijn, Daar hoef je niet eens al... meer over na te denken. <laughs> die dat, zijn dat... nogal rauw En ik vind ook soms de tekeningen niet altijd even leuk. Maar dat hoeft ook niet. Ik vind wel dat een, een democratie hoort zo'n blad gewoon te hebben. En uh, dus uh, ja. ja. Ja, vind ik Het ook. Het moet ja. erbij. Mijn top Vijfde plaats heb ik dan staan, autobanden die langzaam over het grinding gaan, lang geleden gehoord op een zomerdag, toen mijn vader me eindelijk van schoolkamp naar huis toe De vierde plaats alle tijden die blijft Voor mijn oude schoolmeester die in zijn handen wrijft Steeds als hij ging vertellen dan deed hij dat Wat wou ik als kind graag dat ik zulke droge handen. had Ben je het meest trots op? Ik vind dat heel ingewikkeld. Ja, maar wacht even. Want eigenlijk ja. is het zo dat... Uh, iedere keer als ik aan een nieuwe opdracht werk... dan ja. benader ik dat uh, blank. Helemaal weer opnieuw uh, informatie binnenhalen. En ja. nadenken wat er, uh, wat er op het papier moet komen. Dus je hebt een wit papier. En er zit ook nog niks in het hoofd. Je begint met kleine schetsjes. Het is... Het mooiste is natuurlijk als je een, als er een vondst ineens binnenkomt zeilen, waarvan je zegt dat is het, en dan ga je met, ja. met een glimlach ga je dat helemaal verder uitwerken. Het is wel zo dat tijdens het proces altijd weer dingen in ontwikkeling zijn. Het is niet zo dat er een, het is geen uh, ik moet zeggen uh, uh, hersenwerk wat later wordt uitgevoerd. Het, het is ook tijdens het, het uitvoeren ja. Ja. Dan kom je achter dingen en pas je ook weer allerlei dingen aan. Ja. Uh, ik vind het heel moeilijk om, om een voorkeur te hebben Voor het een of het ander Het is, het is eigenlijk uh, ja, Als het klaar is Dan moet je van jezelf weten Ik heb mijn best op gedaan Ik ben tevreden op het resultaat En dan ga je weer naar het volgende Aha, okay. Zo werkt het ja. eigenlijk Niet echt zo nou, dat is het. Nee, Daar ik heb niet echt Niet echt, uh, niet echt ja. duidelijk favorieten In mijn oeuvre okay. Nee Apart hè? Ja want je hebt er al een hoop dingen. De muziek natuurlijk. De, ja. de kunst. Ja. Tekenen. Uh, design. Also uh, en, en het mooie vind ik altijd wel. Is dat je uh, uh, de vrijheid neemt. Om op een andere manier naar dingen te kijken. Ja. Uh, recentelijk heb ik die kopjes gezien. Of die heb ik nu. Uh, die trouwparen krijgen. Op ja. het moment dat ze trouwen. In, ja. Uh, ja. in, in Haarlem. In ja. op het gemeentehuis. Ja. ja. En dan zit daar toch gewoon een. Hele heldere gedachten zit daarachter qua vormgeving, uh, maar ook een mooie symboliek erin. Ja. En dat vind ik het knappe ja. in jouw werk. En, en, uh, de symboliek. De symboliek, maar ook het, het, de, de invallen die je erin terug ziet komen, de originaliteit. Oké, okay. ja. Ja, dan ben ja. ik ook benieuwd van, nou ja, als je op andere gebieden dat ook toepast. Uh, wat je ook heel mooi doet, is bijvoorbeeld... Uh, nou, als je auto tekent... Ja. Ja, dan zie ik daar ook... Ja, ik zie daar iets moois uh, uh, verschijnen. Ja. Ja. Voor mij doe je dat ook graag. Ja, dat vind ik helemaal niet erg. Nee. Het, het was zo dat, dat, dat vroeger... probeerde ik een auto zo re realistisch mogelijk... weer te geven. Weliswaar met contourlijntjes. Ja, ja, hè, zoals hier ja, ja, ja, ja. Maar er zit toch een zekere... de vormen probeerde ja, ik te vertalen... in mijn lijntjes... Uh, maar ik vind het ook heel erg leuk om een auto te ontwerpen, als het ware, voor die tekening. Dus dan maak ik gewoon een nieuw model, iets wat nog niet bestaat. En ik heb zo, wel zo'n beetje mijn, mijn, mijn voorkeuren, maar uh, daar heb ik dan wel lol in. Ja. Kijk je dan ook nog naar de Formule 1? Of? Oh, ja. Ja? oh ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, Ga je ik, ook straks naar Zandvoort als de Formule 1? Nee, uh, zover niet. Zover ik gaat het ik niet. heb het gevoel dat ik op televisie een, ik ben zo gewend aan die televisieregistraties dat je dat bijna als een film meemaakt ben je nou een soort zenmoment dat je onderuit hangt... En, en alleen maar kijkt naar die autootjes... En, en probeert de kleine onzuiverheden in de bocht... van wat voor consequentie heeft weer dat... is er een mogelijkheid oh, om in te halen of Hoeveel seconden komt dat net even dichtbij? En, en wanneer moeten de banden gewisseld worden? Al die dingen meer. Ja. Maar ik kijk wel, ik kijk wel naar alle, alle, alle races. Toen ik 15 jaar was... ging ik met mijn vrienden op de fiets naar het circuit van Zandvoort... Dus ik heb Sterling Moss en Jimmy Clark <laughs> ja, en Jack ja, Brabham. Ja. Ik heb ze allemaal zien rijden. Nou, mogelijk ben je daar Dirk Polak ook yeah. nog tegengekomen. Nou, dat Want die hadden zo een vakantiehuisje kunnen. op zo voor. Oh, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Nee, wat ja. wij vaak deden, als we geen geld hadden om een kaartje te kopen... dan wisten we dat die hekken eromheen... Ja. waar dan de gaten zaten eronder. Ja, ja. En dan waren we met een groep um, uh, jongens... En dan was het zo dat een van de jongens... die probeerde de baanwachters uh, af te leiden... alsof hij er doorheen ging. Dan ging die baanwachter daar naartoe. Dan konden wij vlug onder dat hek door met z'n allen. En dan gingen we later natuurlijk die baanwachter een beetje afleiden... zodat het jongetje ook weer onder dat hek door kon. Zoiets dergelijks. Maar ik heb er veel in de duinen gezeten... en van die autoracen gezien. En in de jaren zeventig is die belangstelling gezakt. Maar ik, ik dacht op een zeker moment... luister, ik vind het leuk... Uh, ja. Kijken geblazen. Ja ja. ja, ja, ja. Nee, ik vind ja. het geweldig. Nou, we zijn ook benieuwd wat het. Nou uh, ja, in het dus bent, gaat doen hè, op ja. Zandvoort. Dus nou ja, ben je blij dat het in Zandvoort is eigenlijk wel? Ja. Um, ja. Ik vond, ik, aanvankelijk dacht ik, het, het is een heiloze zaak. Want dat circuit, ja. dat is eigenlijk veel te klein aangelegd. om die hele karavaan van vrachtauto's met banden en ja, al die spullen. Optie. om dat te herbergen. Ja, ja. Nou, hoeven die niet per se daar te staan. En ik zag onlangs een op de televisie even een reportage, een oude zwart-wit reportage, dat ze tijdens die race, dat ze de hele boulevard, die grens aan het circuit, hadden afgezet om al die geparkeerde auto's van die racing teams te hebben. Maar uh, toen ik ging kijken, was het meestal zo, dan ging je met de fiets te reën. langs een restaurant en dan zag je Jack Brabham en Dan Gurney, zag je, zag je dan een biefstukje weg uh, ja, dat kanen. Dat zou en in, gebeuren, nee. nee, en in de lokale uh, uh, Garages Die ja. werden dan gehuurd door de racing teams. En daar stond zo'n Formule 1 auto. Die stond dan boven de put. Ja. En die werd daar gesmeerd. En dan konden wij als jongetje konden we gewoon naar binnen lopen. En dan konden we dat van daarbij allemaal meemaken. Ja, ik vond het geweldig. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Hartstikke bedankt. hoop geleerd. hoop enthousiaste verhalen gehoord. Heel ja. erg leuk. Bedankt. Ja. Nou, nou, graag ja. gedaan. En uh, nou, Ik wil je ook hartelijk danken. Ik volg je al heel lang. Uh, begon met uh, volgens mij niet zo maar zo en ja. de eerste plaats van Meccano die ik kocht ja, ja, ja, en goed, sindsdien he? ben ik je gewoon blijven volgen ja. en, nou, nog steeds vol belangstelling en vol bewondering nou, wat leuk. dus hartelijk dank ja. voor, uh, voor dit gesprek Dankjewel ook. Ja. Dankjewel. dit was het weer voor deze keer Joost bedankt, Dick bedankt en u luisteraars natuurlijk ook bedankt we sluiten af met een andere favoriet van Joost hier is home van Carol Emmerland met het Metropolekist. Tot de volgende keer!